Met het NOS-journaal. Jos B., die veroordeeld is in de zaak Nikki Verstappen, heeft een kort geding aangespannen tegen RTL. De omroep wil morgen en maandag een documentaire uitzenden over het politieonderzoek in de zaak. Volgens de raadsvrouw van Jos B. kan dat niet, omdat B. nog in afwachting is van een hoger beroep. en toch in de documentaire al als dader wordt neergezet. Dat zou in strijd zijn met het uitgangspunt dat iedereen onschuldig is. tot het tegendeel is bewezen. Het kort geding dient morgenmiddag in Amsterdam mm <laughs> In Parijs, maar ook in andere Franse steden... hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd... voor persvrijheid en tegen politiegeweld. Alleen in Parijs waren er al 46.000 mensen op de been... melden de autoriteiten. De protesten verliepen over de algemeen vreedzaam. Alleen in Parijs braken gevechten uit tussen politie en actievoerders. 23 mensen raakten daarbij gewond. Het protest is gericht tegen een nieuwe wet... die het in beeld brengen van politieagenten verbiedt... als ze daardoor in gevaar worden gebracht. En juist deze week was er in Frankrijk een golf van kritiek naar beelden van zwaar politiegeweld tegen een zwarte man. Volgens de Ethiopische premier Abiy hebben zijn strijdkrachten... de hoofdstad van de opstandige regio Tigray ingenomen. Omdat alle communicatie met het gebied afgesloten is... is het onmogelijk om na te gaan of Abiy's bewering klopt. Op Twitter schreef hij dat de focus nu komt te liggen... op wederopbouw en hulp voor Tigray. De strijd om de regio begon bijna vier weken geleden... toen de rebellenbeweging TPLF daar twee legerbasis aanviel. Mogelijk zijn er inmiddels duizenden mensen omgekomen bij het geweld... ...en tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. In Friesland, in vrouwenparochie, is een man om het leven gekomen... ...bij een ongeluk op een landbouwbedrijf. Hij zou bekneld zijn geraakt in een silo. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Verschillende brandweerteams en ook een trauma-helikopter zijn opgeroepen... ...maar dat mocht niet baten. Het weer bewolkt. Op veel plaatsen is het ook mistig. En de temperatuur daalt tot net iets boven nul. Bij opklaringen kan het een graadje gaan vriezen. Ook morgen eerst bewolkt. Pas in de middag kan de zon erbij komen. En dan wordt het maximaal 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam hemhavens 3 kilometer file. En de vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Welkom to Nightwalks Mainstage, Stage. The best house, Club, Tech House, Deep House, DJs, and more. Nightwalks Mainstage, Hosted by Mario Zandvoort. Ladies and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 I'm me throwing down. You've got it locked to the night walk with Mario Zanfort. Are you ready? On CFM. Ja, een hele goede avond en welkom bij een aflevering van de Nightwalk in CFM Zanfort. Mijn naam is Mario Zanfort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht.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 Over Justin Bieber. Is een beetje teleurgesteld. Waarom? Vertel ik je straks allemaal. Bilal Wahip heeft weer een nieuw plaatje gemaakt. Maar eerst hoor je Black Crown. Samen met Paul Parson. Met Sweet Music. Doe het allemaal hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Op deze zaterdagavond.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 I'm thinking Back to back beats. Night walk. Justin Bieber met de nieuwste hitte Monster. alleen dit keer in de Doc Shelby remix. En daarvoor horen we muziek van de Nederlands zanger en acteur... Bilal Wahib met Jaloers, zijn laatste verscheen hitte. En ik weet niet of je het gehoord hebt, maar Diego Maradona... die is afgelopen woensdag op 60-jarige leeftijd overleden. Zo bevestigde de Argentijnse voetbalbond. De voetballegende is bezweek aan een hartstilstand. Maradona lag al eerder deze maand al in het ziekenhuis... in het Argentijnse Olivos... Hij werd geopereerd vanwege een bloedprop in zijn hersens. En was woensdag in zijn huis in Tigre een voorschat van Boris Aires aan het herstellen van die twee uur durende operatie... toen hij een hartstilstand kreeg. En dat is hem van taal geworden. Vanwege de dood van Maradona heeft de Argentijnse regering... drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Maradona, die van 1976 tot 1977 actief was als speler... werd gezien als een van de beste voetballers aller tijden. En Maradona werd de sterspeler van de Argentijnse ploeg... dat in 1986 in Mexico de wereldtitel veroverde... door een 3-2-overwinning in de finale tegen West-Duitsland. En vier jaar later haalde hij opnieuw een finale met zijn lamp. Maar toen werd er met 1-0 verloren van de Duitsers. Ja, een legende... En, ja, positieve dingen en negatieve dingen kan je over de man zeggen, maar hij was een van de allerbeste spelers ter wereld. En ja, hij is niet meer uh, drugs, drank en wat hij allemaal niet gedaan heeft. Hij is 60 jaar geworden en uh, ja, waarschijnlijk heb je de afgelopen week al meer over gehoord en je zal er ook al meer over horen, want ja, het was een hele bijzondere man en zeker een held in uh, Napels. En uh, straks heb ik nog even nieuws over Justin Bieber. Zoals ik al zei, hij is uh, <laughs> een beetje boos. Boos, teleurgesteld. En hoop ik heb ik nieuws over uh, Beyoncé. Maar hier is nog even lekkere muziek. The Coop Guys. Met Love Will Save the Day. Aan het nummer van uh, Whitney Houston, hè? Sometimes life can make you crazy. It can really put your body to the test. It's just so hard to make sure everything goes right. And you find your phone and wound up with a mess. It's a common situation. Oh, no. Right now! I can make it. De Napolor Rise, met just how sweet is your love? De Brian en Frankie's klappen. XS mix. De party update? Ja, weinig kans. Want alles is nog steeds dicht. Corona, anderhalve meter afstand. Mondkapjes. Geen evenementjes, geen concerten, geen kroegen. Je ziet gewoon thuis op de bank. En gelukkig hebben we dan ZFM met vanavond de Nightwalk. Beyoncé heeft de negen nominaties ontvangen. De meeste nominaties voor de Grammy Awards uh, heeft ze in de wacht gesleept. Dan maakte de organisatie dinsdagavond bekend tijdens een persconferentie. De muziekprijzen werden op 31 uh, woorden op 31 januari 2021 officieel uitgereikt. En dan hopen we dat de corona weer een beetje voorbij is. De zangeres uh, Beyoncé is onder meer geregeld. Ge, ge, ge, nee, gerenommeerd, nee. Genomineerd voor prijs in de categorie Beste Opname en Beste Lied voor haar nummer Black Parade. Ze bracht dit uit op de nieuwe Amerikaanse feestdag uh, Unity waarop de slavenbevrijding in de Amerikaanse staat Texas gevierd werd. Beyoncé is uh, tot dusver 79 keer genomineerd voor een Grammy Award. En die meen nog steeds de meest genomineerde vrouwelijke artiest. Alhoewel ik het moet zeggen in Nederland horen we eigenlijk weinig van deze dame nog. Hè. Het is uh, moeder getrouwd met Jay-Z en uh, ja, u hoort er weinig over. Maar uh, ook goed nieuws voor Taylor Swift, Dua Lipa-rapper Bodhi Rich. Ze te veel nominaties in de wacht. Ieder kreeg er zes. Of in ieder geval, hè, hebben er zes gekregen. Vorig jaar werd de 18-jarige Billie Eilish de grote winnares van de Grammy Awards. Zij was de eerste artiest die de prijzen voor de beste album, de beste opname, beste lied en de beste nieuwe artiesten allemaal in één jaar wist te winnen. De Grammys worden in 2021 voor de 63ste keer officieel uitgereikt voor de aankomende editie. Editie werden enkele wijzigingen in de namen van de categorieën doorgevoerd. Zo heette Best Urban Canterbury Album. Tegenwoordig Best Progressive R&B Album. En werd daarna Best World Music Album veranderd in de Best Global Music Album. Echt, uh, ja, uh, eh, doen we doen leuks mee. En uh, Justin Bieber, die heeft zijn klacht gedaan over de Grammy-nominaties die hij uh, dinsdag ontving De zanger vindt dat zijn muziek niet in de juiste categorie is geplaatst. Zo laat hij weten op uh, zijn Instagram-account. Het laatste album van Bieber, Changes, is volgens hem een R&B-album... Maar is bij de Grammy Awards uh, genomineerd. Uh, bij de Grammys genomineerd als popalbum. De 26-jarige snapt dat niet. Als hij kijkt naar de akkoorden, melodie, de zangpartijen. zelfs de hip drums, die zijn gekozen, is het ongetwijfeld een RB-album. Maar Bieber benadrukt dat men niet moet denken dat hij ondankbaar is. en dat hij alsnog blij is met zijn nominaties. Alleen was het genre erg belangrijk voor hem. Jesus was en is een RB-album. Ik ben opgeroepen in dat genre en het was heel belangrijk voor mij om daar een album van te maken. Overigens is het niet zo dat de een deze een aversie tegen popmuziek heeft. Om duidelijk te zijn, ik ben absoluut dol op popmuziek. Maar dat was ik dit keer niet van plan om te maken. Bieber is geramineerd voor best pop uh, solo-performers, best pop duo group performers en best pop vocal album. De Grammy Awards vinden plaats op uh, 31 januari. En dat is volgend jaar. En als het meest nice is, is, dan de uh, corona een beetje minder. Terug naar de muziek. Want daarvoor zie ik jij in radio geklaard Want ik wil alweer uh, pakken bij. Tot bij bijna vier minuten. Shua Okino, zingen uh, Nervous Days met Still in Love. wordt Alia Gallo remix. Still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 Juski met American Palm. Daarvoor loogstampel met You're My Life. Zie je van Zandvoort een nightwalk. Zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. Straks DJ Mouse met zijn Global House vibes, Straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Capaschalli. En voor nu is het even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10, John Smith met Deep Anti The Extended Mix. Op 9, Louis Vega en de Martinez Brothers... met Let It Go... 8, Mark Tite, René Ames en Tasty Lopez met All For Love. Op 7 deze week, Louis Vegan en de Martinez, maar het is met Dedet Goop. Alleen dan in de Dom Dom, remix. Op 6, Mauer met Set You Free. Op 5, Technesia Green Velvet met Suga. De David Pang Extended Mix. Op 4, Pax en Gorgon City met Alive. Op 3, Salees met So Whooped On Your Loving. En op 2, Armand van Helden en Chris Lake met The Answer. Doet die samen met Arthur uh, Baker. En deze week nog steeds op 1, Johnson mid, Samen met onze eigen Gus uit Nederland, Thin Line. Thin Line, die Extended Mixer en het plaatje. Nou, die heb vorige week al gedraaid. Ik heb wel een andere voor je. De Shapeshifters. Die hebben ook een nieuwe plaat gemaakt. Samen met uh, Billy Porter met Finally Ready in de David Pang Extended. Je hoort hem hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Zo'n